Het noordoosten van Amerika maakt zich op voor een zware sneeuwstorm. Inwoners is aangeraden voorlopig binnen te blijven. De regio verwacht dat in korte tijd tot 35 centimeter sneeuw zal vallen. Ook kunnen hevige windstoten voorkomen. En in de hele Verenigde Staten worden bijna 2000 vliegtuigen aan de grond gehouden. Canada kampt met winters weer. In Montreal en Winnipeg is het min 26 graden. Gisteren werd volgens de BBC in Quebec zelfs een temperatuur gemeten van min 46 graden. In Irak hebben Soenitische milities en het leger stevig gevochten in de steden Fallujah en Ramadi. De aan Al-Qaeda gelieerde milities belaagden politiebureaus en legerposten, lieten gevangenen vrij en zetten controleposten op. Het leger zou de milities voor een deel hebben teruggedrongen. Soeniten zijn vooral woedend over de arrestatie onlangs van een prominente politicus en de gewelddadige wijze waarop een sit-in protest van Sunnieten werd beëindigd.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 Zuster, met Astrid de Jong. Dat illegale vuurwerk hè, dat uit het buitenland komt... dat komt waarschijnlijk met de post, zegt Ben. Dus die vraagt zich af waarom niet alle postpakketjes... even door een scanner gaan... zodat het illegale vuurwerk heel eenvoudig kan worden opgespoord. Als iemand daar nog iets over kan vertellen. 0800-1121. En Jorrit die wil graag weten... Wat de inhoud wordt van het nieuwe VPRO-programma? Nooit meer slapen op Radio 1. Dus mocht je dat toevallig weten. 0800 1121. Marco is nog steeds op zoek naar het verschil tussen braadworst en verse worst. 0800 1121. Je kunt trouwens ook altijd mailen als je wil naar Nachtsuster, Of uh, twitteren, dat is ook altijd handig via Nachtsuster. Of uh, meepraten op de chat, vinden we ook fijn. En die chat is te vinden op uh, omroepmax.nl. En dan gewoon even de chat aanklikken. Um, even kijken, vragen die verder nog niet beantwoord zijn. Uh, dat is onder... Oh, zus natuurlijk, die nog wil weten of haar uh, gebitsimplantaat... nou, van goud, van koper of misschien van iets anders gemaakt is. En Ramon, die wil weten... Waar het decimale stelsel vandaan komt. Dus uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En verder natuurlijk. Waar komt dat vandaan? 0800 1121. Facebook doet het ook. facebook.com slash nachtzuster. En als je een mailtje stuurt naar nachtzuster.apenstaatje.omroepmax.nl. Vermeld dan ook even je telefoonnummer. Want dan kunnen we je terugbellen. En dan hoef je dus niet te wachten. Oh, want de serviceverlening is dat toch. 0800-1121 en dan is het nu vier minuten over vier. En dat is traditioneel het moment op Radio 1 bij Nachtzuster... dat we een discoplaatje aanzetten. En het discoplaatje van vannacht, dat draag ik op aan Eline. En Eline die heeft mij heel lang uh, is mij steun en toeverlaat geweest via de chat. En uh, nu heeft ze dan uiteindelijk moeten beslissen... dat ze voortaan de donderdagnacht echt slapend door gaat brengen. En terwijl zij slaapt, dans wij op tafel. Petsy Gallant is dit from New York to LA. Dankjewel Eline. In my mind there's a face on my lips. There's a name in my life. There's no place for the man that I love. Cause I'm living my life.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 to LA. Patsy Gelland was dat op Radio 1. Ja. Um, eens even kijken, meneer Berendsen. Goeienacht. Goedenavond, Astrid. Zeg het eens. Nou, ik wou even over het karbiet hebben. Ja. Want vroeger als kind zijnde, ja. toen uh, deden we zelf al met, de, de, met die kleine buisman busjes, ja. daar deden we karbiet in. Maar waren en, uh, er oude... van die verfblikken, of niet? Nee, Buisman, van ja, wat je in Buisman. de koffie deed. Oh, ja, sorry hoor, dat is ook voor mijn tijd. <laughs> ja, oh, Buisman. Ik ben ook 71 dus. Oh, nou, dan schelen we niks. Maar het combineert dus... Eh, de carbide, dat is inderdaad een delfstof. Ja. Maar die wordt gewoon als delfstof gewonnen in, in Zuid-Frankrijk. Want ik heb namelijk op een, een, een, een, een plant gewerkt. En, in de chemische industrie hier in de Europoort. Ja. En daar maakten ze, daar, voordat ik daar kwam, hadden ze het zogenaamde natte proces... Daar werd dus inderdaad die carbiet, die blokken, die werden dan werd er water opgedaan. En dan eh, ja, kreeg je gasvorming. En dat was de acetylene gas. En vroeger in de smederijen, daar werd dat ook gebruikt. En dan als dat uitgewerkt was, dan kwam het in een, in een put terecht. Als, als witte kalk. En dan als je dan, eh, laten we zeggen, eh, wou witte vroeger thuis. Ja. Dan werd je naar, naar, de, naar de smed toegestuurd. Ja. En dan haalde je een emmeren witsel. Dat was gewoon uitgebluste kalk. Ja. En daar ging je mee weten. Ja. ja En toen, toen later werd dat carbitaas delstof te kostbaar en te duur. En toen hebben ze een proces ontwikkeld, een chemisch proces. En toen werd er een, een bijproduct van de, een, het aardolie kraakproces mm -hmm. Dat werd dan weer in, in, in grote ovens, in uh, tunnelovens werd dat helemaal zwaar verhit. En dan kreeg je allerlei chemische reacties. En daar destilleerde je weer op een gegeven moment dat acetylene gas uit... Ja, er zijn allerlei stappen met condensatieprocessen uh, en zo. En dat is tegen, het tegenwoordig, als je het erin gaat... wat dus inderdaad ook gebruikt wordt in uh, met, met, met de, lasten. Ja ja. ja, ja. Kijk, nou, even een korte, korte cursus carbiet hier. Ja, ja, ja. ja. Ben, bent u wel carbietleraar? Nee, nee, nee. Want oh. ik zeg, ik, ik heb op de uh, uh, ja. cursus gevaarlijke stoffen gezeten. Ja. En toen be beweerde die leraar... Die beweerden toen ook iets anders over dat carbid, uh, toestand En dat, toen zei ik tegen hem van... Nou meneer, ik zeg, volgens mij bent u uh, verkeerd. Want zus en zo, ik zeg... Ik heb op een karbietfabriek gewerkt. Ja? ja. Toen kon ik geen goed woord meer bij hem doen... want ik had hem aangevallen... Dus toen was ik uitgarangeerd op die cursus. Ja, toen, ja, euh, toen zei hij van nou, weet u wat? Ja, <laughs> we draaien ja, ja. het even om. Ja, ja, ja. ja. Dus. Nou. nou, hartstikke goed. Ik ben blij dat we even de korte cursus hebben gekregen. Bedankt, meneer Berendsen. Ja, graag gedaan, hè. En uh, tot de volgende keer. Afgesproken en succes verder, hè. Ja, het lukt wel. Dag. dag. dag. dag. dag. dag. dag. dag. Sikko, hoi. Goedenavond, Goedemorgen. Hallo, hi. Onze tientallen stelsel... Ja. Van 0 tot en met 9, en ja. dan gaan we naar de 10 toe, komt van de Arabieren. Ja. En, um... en schrijven we dat van rechts naar links in plaats van links naar rechts. Ja, en waarom hebben we dat ook weer overgenomen? Omdat het makkelijker rekenen was in plaats van die Romeinse cijfers. Ja, want we deden het toch tot 12? Nee, dat zijn de Engelsen, hè? Oh, ik weet het ook allemaal niet meer. Tientallig stelsel is van de Arabieren afkomstig. Ja, maar wat deden we daarvoor dan? Dan hadden we de Romeinse cijfers. Ja, maar de Romeinse cijfers gaan ook... Uh, in principe is dat ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. De Romeinen kenden geen nul. Oh, nee. Oh, ja. Oh, ja, Dat is was het een beetje lastig weg, rekenen. Ja. Maar we hebben het van de Arabieren overgenomen. En zodra dat balletje eenmaal gaat rollen, kun je dat zelf uitwerken. Ja, dan is het... Uh, het, is, het op zich is het geen slecht systeem. Nee. Ja. En dat is eigenlijk uh, goed doorgevoerd ten tijde van de Franse Revolutie. Ja. Dat Napoleon voor heel Europa oh, ja. dezelfde de maten en gewichten wilde hebben. Ja. ja. En uh, vandaar dat dus, uh, je ook nog steeds uh, vreemde namen ziet als kilometer. Kilo staat voor duizend. Hector voor mm honderd. -hmm. DK voor tien. En centi voor één. Ik, uh, ik uh, merk dat mijn lagere schoolkennis een beetje op begint te spelen. Maar zo is dat nu eenmaal, kan er niks hebben veranderen. Nee, maar is, eigenlijk is het ook allemaal heel logisch. Maar hartelijk dank, even voor het doorgeven, Sikko. En zo werkt dat. Ja. En de Engelsen rekenen nog steeds in het twaalftallig stelsel. Ja, wat heel onhandig is. Maar ja, die blijven nou, ook links ik, rijden, dus ik, dan moeten ze het zelf nee, maar weten. Nee, ik zo zeggen, ze rekenen in het twaalf stelsel met het metrieke stelsel, niet meer met het geld. Dat is decimalig geworden. Ja, dat dan weer wel. Dat voor hen zelf lijkt me dat ook niet handig. Het slotte is dat als je naar Canada gaat of Australië, ja. dat de slotte Engelse kolonies geweest zijn, dat ze daar wel het tientallen stelsel in het, in het metriek hebben. Ja, dat, dit, zou je denken dat op een gegeven moment. Nou ja, goed. Misschien een, uh... mooi, een mooi boek daarover is van Enzinger, De Telduivel. Oh. Dat kun je gewoon in de boekhandel kopen. Een oh. heel instructief boekje. <laughs> nou, boekje, heel, heel mooi boek. En wa wa wat is er zo mooi aan dan, Sico? Nou, er wordt precies uitgelegd hoe de talstelsel in elkaar zit. Hoe het er vandaan komt. Alle merkwaardige breuken worden erin opgezet. Oh, ja. Noem eens op. Uh, er wordt verteld over de uh, merkwaardige driehoeken van, van Pascal bijvoorbeeld. Uh, zo gaat dat door. Ja, er valt nog een hoop over uh, op te pikken. Dank je wel, Alsjeblieft. En een goede Goddag. nacht, hè. Ja, jij ook. Dag. Dag. 0800 112. 1. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken voor vragen en voor antwoorden. Antoinette, goeienacht. Hallo Astrid. Hallo. <hulling> Hallo. Ik heb begrepen dat er de vraag is waarom katten geen varkensvlees aangeboden mogen krijgen. Ja, inderdaad. Dat geldt trouwens ook voor de hond. Oh. Is, daar zit een hele serieuze uh, oorzaak aan. Mm -hmm. uh, varkensvlees brengt. Daar zit de virus, kan de virus in zitten van de ziekte van Jotski. Jotski? Jotski, dat is een uiterst besmettelijke ziekte. Oh. En uh, het dier gaat er dood aan, er is geen behandeling bij. Hm. En Nederland is virusvrij wat dat betreft. Heeft het certificaat ook. Oh. Maar als je Echt, hebben we een diploma? Nou, een certificaat heet dat. Oh, een certificaat dat we Jotski vrij zijn. Jotski. zijn... Als de, wat die, die virus dus bij de varkens bij ons betreft, is, zijn, zouden we vrij moeten zijn. Maar je kunt, ja. dat is eigenlijk ook weer geen garantie. Oh. Omdat de dieren dus ook over heel Europa uh, versleept worden. En in de zuidelijke landen is, die, is dat virus veel minder uitgebannen. Ja. Dus als jij... Uh, ...in Spanje bent en op je barbecue, barbecue ligt een beetje te rauwen... ...want daar gaat het namelijk om... ...varkensvlees zou uitermate verhit moeten zijn... ...wil, die, wil dat virus eruit zijn. Dus als jou, uh, of de barbecue jouw carbonaatje rauw is... ...en je denkt, ach wat, de hond vindt het ook zo lekker op de kat... ...dan neem je een gigantisch risico. Maar, de, maar dan krijgt hij die ziekte en dan... Dan is, hij, dan is hij dus verloren. Het, het, het, het, het eerste, het, uh, hoe het zich uit is... een gruwelijke jeuk aan kop en hals. Oh. Dat, dat, dat krabben ze werkelijk rauw. En binnen een paar dagen is hij weg. Is hij overleden. Oh, jeetje. Maar, maar dat komt dus in Nederland niet voor, maar via dat varkensvlees... Nou, bijna komt... niet, maar het wordt hmm. hier altijd toch... Ik ben dienstassistenten geweest, het wordt altijd aangeraden... geen varkensvlees geven. Maar waar, waarom kunt zijn het dan... Het tien minuten doorkoken, door ja. maar... maar er is genoeg andere vlees en eiwitten spul... wat, wat de, diep, de, de, de honden en de katten geen uh, narigheid bezorgt. Maar waarom is dat dan... Voor honden en katten zo. En niet ja, die voor bijvoorbeeld... zijn daar gevoelig voor. Ja, het is een ziekte die voor honden en katten... Wel typisch, honden en katten. Dat vind ik vreemd. Nou, dat is niet zo typisch, Dat waarschijnlijk. Want die andere mevrouw had het ook over het verschil van... Uh, voer voor een hond en een kat. Ja. Je kunt een hond wel op kattenvoer dus... Uh... Laten leven, maar als je je kat dus op kattenvoer... Op de hondenvoer, <laughs> Nooit leeft, je kat laat op de kattenvoer. Hond, ja. ook, oh. want er, daar zit een heel klein bestanddeel in, dat heet taurine. En dat oh is ja. zo essentieel voor de kat... Ja. dat die dus overlijdt aan het hondenvoeren. Of zou die daarmee gevoerd worden, langdurig dus. Maar de hond, daar kan het helemaal geen kwaad. Die zal niet de beste conditie hebben op kattenvoer. Maar mm -hmm. daar is dus geen euvel bij. Nou, ik vond het leuk om te leren. Dank je wel. Alsjeblieft. Een goede nacht, Goed Antoinette. Dag. Dag. Janneke van der Zwan, goeie nacht. Goeie nacht. Over de implantaten. Ja. De, de schroeven, de implantaten, noem het maar even de schroeven, want dat zijn het, oh. die dus de onderkaak of de bovenkaak ingaan, mm -hmm. die zijn van edelmetaal. Op die schroeven komt een streepje goud. En in het onder- of bovengebied ligt eraan waar je de implantaten hebt. Daar zitten kleine stukjes. En daar klik je mee op dat gouden randje. En dat is goud omdat het slijt vast is. Want dat onder- of bovengebied moet er natuurlijk regelmatig uit. Oh. En daarom is dat randje op de implantaten van goud. Maar... En daarom klik je in de gleuf die over je kaak gaat in je ondergebit en je bovengebit. daar zitten kleine stukjes, ja net railsjes zeg maar. Ja. En die klik je over dat gouden staafje heen. Oké, okay, maar, maar eventjes, want, um, uh, want de, deze Marta die heeft dus heel erg last daarvan. En die zegt, ik kan er natuurlijk niet zo last van hebben als het, uh, of zus, daar ging, zus heette ze. Kan er niet zo last van hebben als het goud is, want daar krijg je in principe nooit last van. Alleen er zit ja, dus ook dan gewoon een ander. Ik zou de tandarts moeten vragen waarom. Ja, maar ze de tandarts zegt. Ja, de tandarts zegt het is goud, dus je kunt er geen last van hebben. Ja, daar ja. kan ik het antwoord niet op geven. Nee. Maar dat, dat streepje waar het ondergebit of het bovengebit is opklikt. Dat is van goud in verband met de slijtvastheid. Ja, maar, maar de rest dan? Dat is gewoon edelmetaal. De ja, schroeven maar... die je kaak in gaan is edelmetaal. Ja, ik heb er niet zoveel verstand van, maar goud nou, is toch edelmetaal? Het en de tandarts heeft het mij heel goed uitgelegd. Ja, maar Janneke? Ja? Uh, goud is toch edelmetaal? Ja. Maar de andere edelmetaal? De schroeven? Ja. Dat is geen goud. Nee. Alleen dat streepje op de schroeven is maar goud. Ja. Maar met die schroeven kom je nooit meer in aanraking als het goed is, toch? Jawel, want die steken een stukje boven je kaak uit. Oh, oké. Okay. Maar kan ze daar dan niet last van hebben? Dat zou kunnen. En ja. Waar ze ook last van kan hebben. Ja. Die schroeven zitten in je kaak, hè? Ja. In je tandvlees. Ik mm moest -hmm. Een prothese hebben omdat het tandvlees rond mijn tanden helemaal wegtrok en die tanden kwamen los te staan. Ja. Maar nu zitten die schroeven erin en ik ben pas nog op controle geweest, ondanks die schroeven hè, blijft dat tandvlees toch wegtrekken. Dus de hals van die schroeven mm. komt ook gegeven ogenblik als je daar last van hebt bloot te liggen. Ja. En daar heb je last van. Oké. Okay. Nou, dan, dan denk ik dat het daar wel eens in zou kunnen zitten voor zus. Dus dat ze daarmee nog maar eens een keertje zich bij de tandarts moet melden. Fijn, dat Janneke, dat je even je implantaat hebt blootgelegd voor ons. <lacht> Heel graag gedaan. Goedenacht. Dag. Dag. Gaan we van de tanden naar de mond. Mouth en McNeil.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 een beetje last van mijn implantaten. Nee, ik niet, maar zus dus. Maar het is in ieder geval nu een beetje duidelijk hoe dat kan zijn. Het is niet dat stukje goud waar ze dus steeds op bijt. Maar waarschijnlijk iets van het metaal wat gebruikt is in de schroeven. Tenminste, zo ik heb er ook geen verstand van... maar zo interpreteer ik een beetje het verhaal van Janneke van de Zwan. En ik hoop dat zus daarmee geholpen is. Eigenlijk heb ik nog maar één, nee, twee, nee, drie vragen openstaan en uh, een daarvan is dat verhaal van het vuurwerk. Daar is natuurlijk al het een en ander over gezegd. Ben die wil weten waarom pakketjes uit het buitenland niet allemaal gescand worden... zodat illegaal vuurwerk vroegtijdig kan worden opgespoord. Uh, Jorrit die wil graag weten wat de inhoud wordt van het nieuwe VPRO-programma... op Radio 1 Nooit Meer Slapen. En Marco wil het verschil weten tussen braadworst... En verse worst. Er is toch iemand die dat moet weten? Braadworst en verse worst. Bel even als je het weet naar 0800 1121. En dat nummer kun je ook gebruiken om nieuwe vragen door te geven. Ricardo, nacht. Goedemorgen zelf. Goedemorgen. Nou, ik, ben beetje, ik ben een beetje schoon. Heb je geschreeuwd met oud en nieuw? Nou, we hadden drie dagen gedronken. Ja, ja, ja. ja. Ik kwam er net, net thuis aan. En je programma. word ik voor het eerst. Je bent eigenlijk en, uh, net nuchter. Of dat zelfs niet? Nou, ik heb nu eens gelopen. Want ik kon niet rijden. Oh, ja. Dus ik denk, ik loop, ik loop maar van het centrum. Van Den Haag naar, uh, naar het oude centrum. En nou, het is het zeker zo'n half uurtje lopen. Maar ik doe de radio aan het programma. En waar ik was. Was bij een, een mandarijn chinees En die verstaat. Uh, de Peking-Chinees niet. Want ze spreken twee verschillende uh, talen en ze zijn allebei uit China. Dan kom ik nu op de vraag: hoe zijn talen ontstaan? Ja. Yeah. Ver en vertalingen. En uh, welke talen werden geweest in de prehistorie en in de stenen tijdperk? Daar ben ik reuze benieuwd naar. Want door het uh, sprake, uh, gesprek vandaag met die twee Chinezen ben ik erop gekomen. Want ik yeah. lijkt me, me sterk in één land en die is van Peking. Andere is van die plaat, maar zijn andere plat, maar goed. En ze was daar elkaar echt niet. Dus, maar ken je op zich, ik weet niet hoor, ik ben niet zo bijbelvast, maar ken je het verhaal van de Toren van Babel? Ik ben, ik, ik ben geen gelovige, dus hoe uh, moet toch worden? Ja, het zou het kunnen zijn, hè, die Babylonische spraakverwarring, maar het kan natuurlijk, uh, uh, uh, het is, volgens mij heeft het te maken met dat mensen vroeger helemaal geen contact met elkaar hadden, maar. Als iemand het je uit kan leggen, 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Rekaro. De vraag is die geledig, hè. Wat zeg je? De vraag is die geledig. De ik... vertalingen. Ja. Uh, de taalhoes die ontstaan en waar de talen werden bezig in de prehistorie. is lang voor dat door van Babel. En, uh, en in de stenen tijd, daar ben ik benieuwd naar. Ja, Hoe dat werden die contacten is er... gelegd tussen die bepaalde stammen en groepen. Welke taal gingen ze ook We gingen ze blaffen, weet je wel. Dus, Ik denk weinig... het. Ik denk dat wat dat was. Ja, 0800 1121 Dankjewel, Dank en een nacht. Tot je dienst, hoor. Braf. Ja, braf. Antoinette. Ja. Hallo, andere Antoinette. Hallo, uh... ja. Ja, Astrid, wat heb je toch een mooie naam. Het doet me altijd denken aan de koningin van België. Oh, ja. De Belgische Astrid. Maar moet, uh, goed, ja. uh, ik heb een vraag en dat is het volgende. Waar komt de menselijke, een beetje een metafysische vraag, de menselijke geest vandaan? Hm? Een, vrouw raakt, uh, een vrouw raakt in verwachting, dat zijn zaadjes. Hm? Wanneer komt de geest in dat kindje? En waar komt de geest vandaan? Poeh. Ja. Ik weet niet of we dat, daar een dat, antwoord op gaan krijgen, hoor. Dat, dat, je kunt het niet kopen bij de HEMA, bij de VND. Echt waar niet? Komt die, de geest, wanneer komt de geest in dat lichaampje? En waar komt die geest vandaan? Maar wat bedoel je nu precies met de geest? Want bedoel je dan de ziel? Of bedoel je dan nou, de, dat dat het keert, denken? Dat dat, de, nou, nou, uh, ja, uh, totaliteit yeah. natuurlijk. He? Wanneer, wanneer uh, begint dat, dat? Ja, wanneer komt die geest in, in dat zaadje? En, en wanneer gaat dat nou uh, spelen en werken? En waar komt die geest dan? Wie doet dat? Wie ook? Ja. <laughs> Ja. Kunnen we heel even duidelijk stellen wie nou ja, hier nou wil... verantwoordelijk voor is? Ja, nou ja, ik wilde je heel, heel, heel simpel uitleggen bij een, ja. een, een enorme moeilijke kwestie lijkt mij. Ja, ik ben ook bang dat echt niemand het antwoord weet. Maar ik ben wel nee. benieuwd naar een paar mooie filosofieën. Alleen, ja. ik wil even helder hebben wat je bedoelt met de geest. Uh, nou ja, wanneer... wanneer... Uh, de geest, uh, wanneer begint dat, dat, dat te leven? Ja, begint wat te leven? In de buik. Dat, dat, dat zaadje gaat zich ontwikkelen. Ja. Nou, dat, uh, een poppetje wordt gevormd. Ja, He? ja. Uh, Gebruceerd. Maar dat technisch gezien is, is dat bij 7, 8 weken, als het hartje gaat kloppen natuurlijk. Nou, en, en, en, en dat poppetje wordt gebroedseerd en het moet gaan leven. Ja. Waar halen ze dan die geest? Wanneer stappen ze die geesten dan in? Ja, maar, ja, nee, maar dat snap ik, maar wat, wat is voor jou de definitie van de geest? Het uh, uh, uh, leven natuurlijk. Bewustzijn. Ja, het bewustzijn, ja. Ja, nu zeg je me gewoon na, maar is dat wat je bedoelt? Ja, ja, ja, bewustzijn. Ja. Ja, ja, ja. Dus, ja, want dan is het, dan is het misschien iets, um, iets uh, duidelijker. Maar volgens mij, ja, ik heb drie kleine kinderen. Volgens mij moet dat bewustzijn daar nog bij komen hoor. Nou, nee. nee, op een gegeven moment is het... Ja, nee, dat is overdreven. Nee, je bent zo bij de hand. En de kindertjes dan, nou zijn ze wel heel Ja, maar die lijken heel erg hoor. op hun vader. Ja, ja, schuif oh, je het af. Oh, schuif je het af. Ik zit mezelf echt enorm in de nesten te werken hier. Maar, Antoinette, even, even ja. voor de duidelijkheid. Want jij gaat ervan uit dat een kindje... op het moment dat een kindje ter wereld komt... dat het dan al bewust is. Ja, in de buik is het al bewust. Ja, wie zegt dat? Vol nou, volgens de... de, de uh, het, is al, het hoort al muziek, wordt er gezegd, et cetera. Oh, okay. En het reageert ja. hierop ja, en het reageert daarop. Ja, en wanneer gebeurt dat? Wanneer gebeurt dat? He, he. Ja, moeilijke bevallingen. Nou, en dan is, dan is hij nog niet eens geweest. Want het gebeurt dus allemaal voor de bevalling. Ja. Nou ja, ik, 0800 1121. Ja. Ik zit het me danig af te vragen hier. Maar ik hoop ja. dat iemand met verstand van zaken dat eventjes uit kan leggen. Ja, ik blijf luisteren naar je. Dank je wel, Antoinette. Oké, okay, dag. Dag, Antoinette. goeienacht. Um, Ruben. Ja, Goeiedag. We hebben helemaal geen... Ik vind het leuk dat je er bent, Ruben. Maar we hebben toch helemaal geen um, juridische kwestie? Nee. Uh, nou, uh, misschien. Oh. Ik heb uh, een antwoord op die vraag van zus. En ja. uh, een, hele oh. praktische, een hele praktische oplossing. Mevrouw kan contact opnemen met de tandartsafdeling van elke UMCG. Oh. En daar heeft ze geen verwijzing nodig van de huisarts. UMVG, dus kan... ja, sorry hoor. Maar Universitair Sorry, sorry UMC. UMV. UMV. Waar de, staat dat dus voor? De, de vroegere, de vroegere academische academische ziekenhuizen. Oké, oh, okay, dat heet Precies. UMV tegenwoordig. Sorry hoor. Ja, uh, en, en daar mag ze naartoe zonder een verwijskaart van de huisarts. O. Oh. Ja, en die mensen die kunnen die, die, uh, die tandartsen... Dat zijn ja. vergevorderden die kunnen met onderzoek vaststellen welke metaal of welke edelmetaal ze in de mond heeft. Oh. Gewoon met kleurstoffen en dergelijke. Kijk, altijd makkelijk. Nou, geweldig Ruben, ja. dankjewel. En, uh, en wat betreft uh, die vraag van die mevrouw van daarnet, uh, het uh, recht gaat ervan uit dat als het kind leven heeft in de buik, ze ja. al rechten heeft. Ja? Dus als het kind in de buik is, ja. dan kan het kind en de vader sterft, dan kan het kind al erven. Maar vanaf wanneer dan? Vanaf het feit dat de dokter hier vastgesteld dat er leven is. Dus dat er een wezen is in de buik. Ja, maar, dus ja, maar dat is gezet, precies de clue. Wanneer had, is dat? Maar Ruben? Als het hart gaat kloppen en de oh. dokter vaststelt dat er, uh, dat er sprake is van een wezen. Oké. Okay. Ja. Ja. Dan kan, als, als bijvoorbeeld de vader sterft, kan het kind van de vader erven. Ik, ik vind dat wel een beetje een raar verhaal. Want je, je, ik, tot, uh, ik, weet, ik ga me nu echt op, voor mezelf heel naar het gebied bewegen. Maar tot, tot wel hoeveel weken mag je abortus uh, uh, laten plegen? Uh, naar woord. Dat is, dat is iets van een andere orde. Nou ja, Daarom eigenlijk. Dat, ik, dat is iets van een andere orde. Maar wat ik weet is, volgens het burgerlijk recht boek 1, familierecht, kan een kind erven van de vader ja. als die sterft... zolang, ja. zo, of vanaf het moment dat de dokter heeft vastgesteld... dat er in de buik van de moeder sprake is van een levend wezen... en het kind levend geboren wordt. Kijk, maar dat, dat is iets anders. Worden. Dus levensvatbaar ook. Ja, ja, het kind moet geboren worden. Het moet levend geboren worden. Oh, dat is, kind, is, maar dat is al best oud... Dat is, uh, no. dat is pas bij uh, 26 weken of zo. Ja, en wanneer de kind de geest krijgt, dat is een geloofskwestie. Dat okay. is niet voor wetenschappen. Ja, ja, lastig. Ja. Nou, hartstikke goed, Ruben. Dank je wel. Hartstikke lief. En een goede nacht nog. U ook, uh, nachts. Uh... Tot de volgende keer. Dag. Tot de volgende keer. doei. Dick. Ja, hallo met Dick Bruin. Dag, Dick Bruin. Ja, spreek met Astrid he, van Radio 1. Ja, dat ben ik. Ja. Goedenacht, zuster, heet het toch? Ja. ja. Uh, mijn vraag, ik heb een hele complexe vraag. Oh. Ik ben uh, postbode. Ja. En de laatste maanden, nu in de winter, valt op van... Uh, de vraag is eigenlijk, we hebben een zeer zachte winter. Mhm. Mm en de, dan komt de vraag natuurlijk bij mij op. Komt dat door de klimaatverandering? Mhm. Dus... Uh, ik, wil, ik vraag eigenlijk om een filosofisch antwoord. Oh. Ik, ben lid van, ik ben bosbode en ja. ik ben lid van Greenpeace. Ja. en Top, top, weet je wel. Dus, uh, Fijs Olaassen gaat naar, naar, naar de, de Noordpool... Ja. om te zorgen dat er daar niet geboord wordt naar fossil fuels. Ja, ja. Ja. Dus ik vind dat ze topwerk gedaan hebben. Ze gaan ervoor in de gevangenis zitten. Ja. Maar die klimaatverandering. Van ja, hoe, hoe, hoe, uh, ik ben postbode. Ik merk het elke dag. Het is een zeer zachte winter. Ja. Maar ja, een, een filosofisch antwoord. Ja, de, of een echt antwoord is er niet. Maar wat is nou het filosofische antwoord? Maar er van, is, ja, ik denk dat er wel een echt antwoord is. Oké. Okay. Ja, toch? Dat weten, we weten toch wel enigszins wat de klimaatverandering doet met ons klimaat. Ja, maar toch om dat te meten of zo. Ja, als je dan uh, uh, volgens de beta-wetenschap bekijkt. Ja. Als je beta bent, dan ga je naar de logica. En dan vraag je bijvoorbeeld aan de weervrouw van... De, van, van hoe heet ze ook weer? Die weervrouw van de NOS? Van Helga, de, de van de NOS nou, Helga van Leur. Helga van Leur. Dat is ja. van Etiel, geloof ik. Maar oh, goed, ja, ik weet niet het nooit. Ik erop, maar een weervrouw. weervrouw. Dan vraag je ja. aan volgens de logica... ja, volgens de gemiddelde zou ja. het nu 3 januari ja. uh, moeten zijn... een gemiddelde dagtemperatuur van 4 ja. graden... en ja. een gemiddelde nachtvorst van 0 graden. Ja. Maar dat is al helemaal niet zo. Nee, maar het, dus... is, het, is, Dick, het is zelden ja. precies het gemiddelde. Hè? Dat is de kloof van een okay. gemiddelde. Ja, precies. Dus Maar het filosofische antwoord is dan... ja, ik had van mijn zus voor Sinterklaas ik heb een hele lieve zus. Het filosofische antwoord je zus met sokken met Sinterklaas. Ja? Ja, Noorse sokken. Noorse sokken. Ja, want het gaat wie vriezen natuurlijk. Ja, dan dus zit hebben. je met je Noorse sokken. En ja. uh, acht graden boven je nul. Ik nu wel aan, hoor. Wel lekker warm in bed. Ja, maar het is, het is gewoon warm, ook zonder Noorse sokken. Oké, okay, ja. <laughs> dus die, die filosofische vraag is van... Ja, deze winter, deze zeer zachte winter... Ja. heeft dat te maken met de klimaatverandering. Ja, maar lieve, lieve Dick, er ja. is ja. echt niets filosofisch aan die vraag. Oké. Okay. <laughs> het is gewoon dus een maar kan er dus wel een beta achtig antwoord a, a, a, a, van krijgen. Nee, je kunt van, er wel een filosofische Helga antwoord Helga op krijgen. Ik, Ik weet, weet het of niet of Helga van Leur nog wakker is. Nee, die slaapt heel goed naar het schijnt. Ja, die heeft een okay. Noorse pyjama, dus die gaat echt meteen. Uh... Onderzeil. maar nog eventjes een vraag hè? want, want yeah. je bent postbode heb je een paar keer yeah. verteld en yeah. ik, heb nog, ik zit nog met een vraag de allereerste vraag van deze uitzending Ben yeah. die wil weten waarom men bij de post niet alle pakketjes uit het buitenland even scant om te checken of er illegaal vuurwerk in zit nou, dat heeft te maken met, uh, met uh, het feit dat je, uh, zeg maar, uh, privacy schending, weet je wel. Ik oh. ben postbode. Ja. En uh, oh. als ik de post openmaak, ja. dan uh, word ik ontslagen. Want ik mag niet uh, kijken wat er in de post zit. Dus ik mag niet zomaar uw post openmaken. Oh. Daar moet ik toestemming voor hebben. Oh ja. Maar er is dus niemand is die controleert de... of er uh, vuurwerk in zit, of uh, harddrugs, of... Uh... Ja, dus dat in de wet staat dus dat je niet zomaar iedereen, iemand, iedereen, ieders, ieders post open mag maken. Of ieders postpakketje. Dat mag niet zomaar. Oh. Dus daar, moet je, daar moeten uh, hele goede redenen voor zijn... om zomaar willekeurig iemands post open te maken. Want in de postwet staat dat je niet zomaar iemands post open mag maken. Nee, maar je maken hoeft het, dat is de clue van zo'n scanner. Hè? Dat je op zich de post niet open hoeft te maken. nee. Maar je mag nee, er niet in het kijken. dat zou beter zijn. Je zou ook bijvoorbeeld met een hond, weet je wel, zo'n volle... Ja, een vuurwerkhond. Ja. Ja, en die hond die kan gewoon ruiken over wat erin zit. Of er drugs in zit of, uh, of uh, springstof. Maar hoe kan het dan dat er nog steeds pakketjes met illegaal vuurwerk worden rondgepost? Ja, maar ze kunnen ook niet alles controleren. Het is net als op Schiphol, weet je wel. Zijn de honden verkouden? Ook... Hè? Zijn de honden verkouden? Maar, maar de eerste reden waarom ze het nu nog niet gedaan hadden... dat ze niet zomaar pakketjes openmaken. Dat is eigenlijk de belangrijkste okay. reden. En jij bent dat postbode? Omdat... Ik ben postbode, ja. ja. Als, als ik, als ik van mijn buurvrouw zomaar de post open ga maken... Ja. en niemand komt erachter... Dan ben jij niet lang, lang meer postbode. Nee, inderdaad. Dan ben ik geen postbode meer. Dat denk ik ook niet, Dick. Nou, ik ga op zoek naar de antwoord over die zachte winter... en ik hoop voor de postbodes dat het nog even zo blijft. Ja, oké. Okay, dankjewel. je wel. hè. En veel succes met je programma.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 No such number, no such song We had a quarrel, a lover spat I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back So then I dropped it in the mailbox as in a special deed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 Ik probeer nog heel eventjes die vraag van Antoinette te verwoorden. Want vanaf welke leeftijd heeft een ongeboren baby bewust zijn of heeft de baby een geest? Dan zeg ik het volgens mij goed. En mocht je daar een beetje verstand van hebben, bel dan even naar 0800 1121. Je hoorde trouwens Return to Sender, maar dat zal je zijn opgevallen. En uh, daarvoor Dick Bruin, de postbode die vroeg of de zachte winter, de winter die we op dit moment beleven. Uh, een gevolg is van klimaatverandering. Nou, mocht je dat weten. Oh, en Riccardo die wil van alles weten over taal en wat er gesproken werd in het stenen tijdperk en in de prehistorie... en hoe vertalingen zijn ontstaan. Dus eigenlijk gewoon alles over taal. Even kort samengevat. 0800-1121. En ik zit nog steeds met die braadworst in mijn maag. Want wat is nou het verschil tussen braadworst en verse worst? Dat wil Marco weten. 0800-1121. Uh, mevrouw Nieuwhuizen Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het ik als... geloof dat braadworst gebraden verse worst is. <laughs> maar is ja. verse worst dan per definitie ongebraden? Ja, verse worst is ongebraden. Oh. Dat zijn dus zo'n van de slager... die je, nou ja, kunt koken, bakken, weet ik. Ik, ik, ik heb het nooit. Oh. Maar een zijsje, wat je kookt bij de slager, is verse worst. En als je dat gaat braden, dan wordt het braadworst, Want dan is het gebraden... Tenminste, dat zou ik zeggen. En als je het gaat grillen, wordt het grillworst. Precies, ja. En als je het en... gaat bakken, wordt het bakworst. Ja, maar goed, dat noem je dan braadworst. Oh. Want braatworst oh, is ja. natuurlijk... braad, is een Duits woord. Koken? Braten. Ja, dat is uh, koken nodig, weet ik het wat. Kookworst. Kookworst, Gekookte ja. worst gekookt worden. Nou, zo ja. eenvoudig is het ook eigenlijk allemaal. Ja, braad. Ja. Want braad is een Duitse bakker. Ik krijg er altijd een beetje honger van. Ja, heerlijk. Van dit hè? soort vragen. Een lekkere braadworst zou ik nou ook wel lustig hebben. Ja. Maar ik heb eigenlijk zelf een vraag, maar die braadworst kwam er tussendoor. Uh, al, alles wat we eten, braadworst, haha, ja. wordt gekookt gecontroleerd door de voedsel- en wagenautoriteit, ja. als het goed is. Ja. Hoe ze het allemaal doen, mag Joost weten. Ja, ze zijn er druk mee. Ja, precies. Je sla je tomaat, ik weet het niet hoe ze ja. doen. Maar heel veel van ons voedsel <coughs> sorry, gaat <coughs> tegenwoordig in plastic zakken. Ja. En het is me al een paar keer opgevallen dat zo'n plastic zakje, of het nou gebruikt of ongebruikt is, gigantisch stinkt. ...chemisch uh, ruikt, zeg maar, netjes. Ja. En dat plastic wordt gemaakt, voor zover ik begrijp, uit afval van de aardolie. Daar ja. wordt heel veel rotzooi van gemaakt. Ja. Praktisch of uh, niet. Maar ik vertrouw het plastic eigenlijk niet voor mijn eten. Vroeger hadden we hout... Uh, we hadden papier. Maar u had toch en, niet het eten verpakt in hout? Nou, kratten misschien. Luister. Ik papier. luister. Oh, ja. Papier, hout, metaal. Of ja. Vrij staal of ander staal. Maar we hadden geen plastic. En nou ben ik maar zo bang... dat we van de plastic... wat uiteindelijk ook vergaat... en wat uh, samengesteld is uit allerlei chemische componenten, mm -hmm. dat dat plastic op ons een fatale invloed heeft. Oh. Ja, dat meen ik serieus. Ja. Want alles wat stinkt, uh, of het nou een plastic zakje of uh, je braadworst is, dat is niet gezond. Nee, want uh, ja, dat is een soort, uh, ja, het stinkt om ons te waarschuwen. Ja, dat ja. in. En ja. het stinken van. En het harde plastic is wat anders, natuurlijk. Ik heb rond een vergiet weggegooid. Want ik denk, ik wil al dat plastic niet meer. Maar ja, als ik daar de slagen ga, ga ik ook moeilijk zeggen. Ik wil het in uh, een papieren zakje hebben. Dat heeft dus, hij helemaal niet meer. Nee, nou, daarom. Ik weet het ook niet hoe de mensen met een pannetje naar de slager gingen. en het vlees in een ja. pannetje kregen. of misschien in een houten bakje. Voor het plastic tijdperk, ik ben wel 82, maar ik weet de werkelijk niet hoe de mensen. Maar ik denk toch ook wel in papier, ja, natuurlijk. Van dat papier weten we dat het van hout afkomstig is. En dat hout voor ons dus niet gevaarlijk is. Maar dat plastic vind ik eigenlijk levensgevaarlijk. Maar we komen er niet meer vanaf, ben ik. Maar we komen ook van een heleboel vreemde ziektes. Ik wil het niet meteen uh, het ergste noemen. Maar ik ben van mening dat het plastic rotser is voor maar ons eten. het heeft er ook mee te maken met het feit dat we verwend zijn, toch? Want we willen, tegenwoordig willen we ons brood persen in het plastic... zodat het langer lekker blijft. Ja, nou precies. Het blijft langer lekker. Maar ik, ik heb ooit gehoord van iemand dat alles wat ruikt... Reuk heeft ook invloed op ons. Oh. Je moet, uh, weet ik het wat, kandelenruiken om lekker te slapen. Of uh, lavendel. Of, omdat dat invloed op de reuk... beïnvloedt onze gezondheid. Of ons ja. uh, ja. welzijn. Of ons niet-zijn. Oh, ja. Niet-welzijn. <kwijnt> ja. Dus ik, ik vind dat plastic eigenlijk... vraag me Of ze onderzoeken dat plastic wat met je eten in aanraking komt, of dat wel veilig is. Nou, dat is een duidelijke vraag, mevrouw Nieuwenhuizen. Ja. Nu hopen dat er iemand belt met een duidelijk antwoord naar 0800-1121. Ja. ja, ik ben alleen bang dat we het plastic niet meer kunnen uitbannen. Nou ja, dat weet als, ik niet. Nee, maar als er iemand inderdaad stelt... dat het uh, gevaar voor onze volksgezondheid heeft, wat doen we dan? Ja. Ja, ik denk altijd dat het, dan, dat het dan allang al ingegrepen geweest geworden zou zijn. Maar ja, dat is misschien een beetje naïef, hè? Ja, dat is... Maar die plastic is redelijk nieuwe wetenschap, toch? Nou... Nou, ja... Ja, het, dat is natuurlijk relatief. Ja, dat is relatief. Maar ik ben 82. Maar in mijn nee. jeugd hadden we geen plastic. Nee, voor u is het dan redelijk nou. nieuw. Ja, ja, ja dat nou, is relatief. Ja, ja nou, nou ik... ja, goed. Ik, uh, mevrouw ja. Nieuwenhuizen, we kunnen ja. eindeloos praten, maar dan kan nee, er niemand bellen ja. met een antwoord, natuurlijk. Ja. Nee. Ja. Goed, dus uh, wel terug, oh nee, niet wel trusten. blijf luisteren en bedankt ja. voor de vraag. Bedankt, bedankt. Hoi. Dag 0800 1121. Jan-Paul. Goeienacht. Goeienacht. Hé, hey, dat is lang geleden. Hé, hey, heb je vakantie, uh, Jan-Paul? Ja, yeah, of course. Oh, ja, het is natuurlijk kerstvakantie. Ja, nog steeds, nog steeds. Hey, mag een jij mij luisteren. nog wel bellen? Want volgens mij heb jij inmiddels een baan bij de concurrent. Uh, dat is geheime informatie. Oh, dat, maar dat, ja, daar luistert toch niemand. Nou, uh, officie, ik, ik heb niet iets waarin staat dat ik geen contact meer mag hebben... met het mooie nachtprogramma. Wat onverstandig zeg. Ach, <laughs> ik heb liever dat ik mag bellen dan een baan bij de concurrent. Maar Hè? dat is een ander verhaal. Oh, nou, dit nou, kon wel eens gevolgen ik... hebben. Nou, maar nou, waar dan belde dan je over Jan-Paul? Ja, ik heb antwoord op de vragen over de worsten. Want ik ja. eet echt redelijk veel op van... aangezien ik een echte man ben... dan ga ik redelijk veel naar pretparken. En daar verkopen ze natuurlijk altijd worsten. Echt waar? Ja, en bij Serious hm? Quest had ik een hele vieze een naturel worst. Ja, daar hoor je ook niet te eten. Nee, maar dat was, dat was niet heel lekker. <laughs> ja. en, maar ik had, uh, twee weken geleden had ik een Duitse worst. Die zijn ietsjes dikker door bakken. Die zijn ook echt een dikkere laag waar je doorheen moet bijten. Bel je nou gewoon met je worstervaringen? <laughs> ik krijg er bijna honger van, inderdaad. Een pizzie, ja. Maar je weet ook niet ja. wat het verschil is tussen een braadworst en een verse worst. Ik denk dat een de braadworst iets dikker qua vel is. er ja, zit volgens mij verschil in. Maar ik hou het nog eventjes. Ik denk toch dat mevrouw Nieuwhuizen er verstand van heeft. En dat een braadworst gewoon een gebraden verse worst is. Maar als het anders is, blijf vooral bellen naar 0800-1121. Had je nog meer? Ja, ik heb ook nog een antwoord op de geestenvraag. Het oh. is Misschien een beetje een raar verhaal, maar ik heb sinds mijn jeugd heb ik al in het huis waar ik woon het gevoel dat er een kat achter me aanloopt. Een kat? Een kat. Oh. En dat breidt zich uit, want uh, nou blijkt er dus dat er een kat achter in de tuin begraven ligt. Hoe kwam je daarachter? Waren jullie de tuin aan het omspitten? Uh, nee, bro. ik hoorde het van mijn ouders toen ik een keer de tuintje... of in mijn eigen tuintje had ik dan een eigen stuk grond... en daar bleek dus dat op te liggen, want ik vond het vreemd... Ja. waarom er zoveel stenen lagen. Oh, is dat een oude kat van je ouders? Nee, van, van de vorige bewoners. Van de vorige bewoners. En die, en die bewuste kat, die zit ja, jou achterna... Ik, omdat hij weet dat jij uiteindelijk voor je tuintje... zijn uh, rustplekje om gaat spitten. Nou, dat ben ik eigenlijk niet van plan. Ik heb het, ik heb het misschien wel eens, ik heb wel eens wat steden gebruikt. Ja, daar ga je. Maar ik, ja, ja, ja. Nee, maar ik heb wel eens het gevoel dat hier iets van een klein dier me achterna loopt. Ik vind het toch wel een beetje vreemd. Ja, ja. En, maar en gewoon doen. dat je denkt van, hé, hey, wat zie ik nou? Is dat een kat? Nee, weer geen kat. kat. Maar dat het, ook niet iets, dat het ook niet iets groots is wat achterna maar gewoon iets van, iets van een kattenformaat. Ja. Oh ja, maar het doet verder niks. Nou, nah, nee, nog niet, maar het is wel heel raar dat <laughs> Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar dit is niet de geest waar we het over hebben, denk ik. Het is, het, daarom bleef ik maar zo doorhameren op dat woord geest. Want ja, ja. Antoinette wil weten wanneer de menselijke geest... in een nog ongeboren baby komt. Maar dan hebben we het natuurlijk niet over dode katten. Nee, oké, okay, ja, ja. ja. Goeie, ja dat, ik weet alleen dit. En ik ja. weet zeker dat er hier iets rondwaakt in dit huis... Ja. Oh. ja dat lijkt me een beetje griezelig. Maar goed, je lacht erom, dus dan is er niks aan de hand. Hey, dankjewel. Nee, dankjewel. ik heb ook gewoon Hé, hey, fijne nacht. Werken. Ja, hey, en de volgende week weer slapen. Moet je, weer... Moet je naar school dan weer? Uh, ja, maar ik beloof niet uh, of ik uh, Dat ga je gaat slapen. slapen. Nee, ik uh, begrijp dat je ik wakker blijft in zo'n huis. ja Oké, okay. tot gauw. Fijne nacht. Doei, Jan-Paul. Hoi. Rob, goedenacht. Goedenacht. Hoi. Is er uh, een antwoord op... Uh... Even over het babytje, ja. een embody. Nou, er zit al leven in het zaad, oh. een zaad. Genetische stof in een zaad zit al leven en het brengt het leven op in het eitje en het eitje leeft ook. En ze houden bevrucht is, is het leven. Ja. ze houden bevrucht is, is het leven. Oh. Ja. Want in de, in de sperma zit zaad en het zaad leeft. Er zit al leven in. Ja, maar wat is dan de definitie van leven? Dat het beweegt? Ja, ja dat het ademt en zo. nog niet adem, maar zuurstof. Of door de moeder krijgt, door de naafstreng. En voert en eet en, uh, en hoort. En is uh, dus beweegt dat het kan horen en zo. Dan leeft dat. Dus het, het gaat niet op uh, in, in zoveel maanden. Apportus en zo. je vermoordt gewoon een baby. Oké, okay, maar dan hebben we het over leven. Maar we, vanaf wanneer hebben we het over bewustzijn? Ja, wanneer is iets bewust? Wanneer zijn wij wat bewust? Pas als je het ontdekt. Maar ja. uh, in een is bewust van geluiden... bewust van gevoelens... bewust van, van wat in de moeder omgaat. Ja, maar vanaf wanneer? Nou, nou zolang het, het verwekt is... en het begint dan uh, allemaal te lopen... ja, alles gaat bewegen... is het bewust. Maar wat, uh, wat wij dan nou bewust noemen... is het niet bewust wat zo'n baby heeft. ah maar met, met vier, vijf weken... is het nog een soort ertje... En een, en dan, nou, het leeft een, al, hè? Dat leeft al. Nou ja, ja, het beweegt, dus het leeft dan volgens jouw definitie. Het ja, het leeft. En, en, en, en wij kunnen niet uitmaken of iets bewust is of niet bewust is. Het is, het is leven. Ja, ik vind dat het heel, maar, want ik vind, Rob, ik vind dat heel lastig om over sperma te praten op ja, de radio. Ja, op een of andere manier gebeurt het toch steeds weer. Maar de, ja, dat ja, zijn. Maar nee, dat, dat nee, maar, ik ik... nee, Nee, Nee, nee, nee, nee, maar. Volgens jouw definitie leven dus ook al die miljoenen spermazaadjes. Dus alles wat je dan, zeg maar, ja. verspilt, is dan ook uh, moord ja, eigenlijk. Ja, dat, ja dat, dat zou ook leven, maar het heeft geen ingang. omdat er geen uh, uh, vrucht bij is of een uh, eitje bij is en zo. Maar goed, het is ook weer een heel precair onderwerp. Ja, het is wel de... ingewikkeld, vind ik. Maar daar wou ik, niet. Ik, ik Ik moest lachen om, om die, om die katten met die tere duimpjes. En, uh, en, oh ja. honden, en, en dan moet ik denken: hoe zit het nou als die katten muizen vangen in het veld? Dat die, en de grond is niet altijd even zuiver. En zo, hoe zit het daar dan mee? Gaan die dan ook dood, die katten? Tuurlijk niet. Nee, dat want, in die, nee, want we, we, we, dat heeft Antoinette net allemaal uitgelegd. In varkensvlees zit de ziekte van Jotski. En daar zijn katten en honden nee, zijn daar heel het gevoelig dat dat voor. Het als dat, dat niet in de muis niet, zit. Algemeen. Wat? Ja. ...hebben de mensen zo gemaakt, ze hebben het oh. woord gevonden... ...en dan, dan, dan, dan, dan gaan ze kijken, oh dat is teer, omdat je van een kat houdt natuurlijk... ...ben je daar zuinig op, mm -hmm. en dan weet je niet hebben... ...nou, een kat die vreet eh, overal, en het en, en landbouw rond vies is, besmet ja. is... ...nou, en die gaan ook niet dood hoor. Nou, ik denk dat als, als, een, als een kat een met landbouwgif vergiftigde muis eet, dat die kat zich best wel even beroerd voelt. Dat hij een kater heeft dan de volgende dag. Dat zou kunnen, maar ze gaan niet dood. Want ze zijn sterker als wij denken Wij maken van een kat wel een trotteldingetje en een teerdingetje. En die wij denken dat een kat ook sowieso als wij zijn, die nergens tegen kunnen. En, uh, maar een kat kan overal wel tegen, hoor. Die, nou, zal die parkerslees eten? Ik heb het wel eens vaak gehad. Ik heb nooit die kat ingaan. gaan. Nou, gelukkig maar. Wat ben je aan het doen, Rob? Je klinkt echt alsof je, alsof je op, de, op, de, op, de, op een. Uh, weet ik niet. Zo'n spring. Op, op, een, <laughs> op een kameel zit ofzo. Ja, een kameel. Dat is precies het geluid. Ja, zie je wel. Het is een schip. Uh. Maar dan had ik nog, nog, nog een correctie. 30 seconden, Rob. En een, in, in 30, nou, 28 inmiddels. Nou, nou uh, die implantaten, daar gaat geen schroef in het tandvlees... maar die gaat er doorheen in het kaakbot. Oké, okay. ik heb het in opgeschreven. Het ja, in het, niet in het tandvlees, maar die gaat er wel doorheen natuurlijk. Ja, ja. Maar niet, die blijft er niet zitten, die gaat in het, in het kaakbot... en daar hebben ze een plug. Oké. Okay. Dat zetten ze pluggen. Rob, we gaan en naar daar... het nieuws. Succes met de kameel, Dankjewel. Dag.